Vandaag treffen we speurnus Novello van de woestijnen aan bij het ontbijt in het herberg De zwarte Hand. Ik heb het al gezegd, wijf. Maar ik blijf erbij. Dit is verdomme goede koffie. Danken. Danken. Eh, Eh, Long time no smell. Lijkschouwer, vonden de stenen. Lijkschouwer. Wanneer komt het eindelijk leren? Ja, ja, ja. Het is, is al goed. goed. Zet u bij. Wijf, dit is Maurice van Nijvel. De beste patouw. Uh, <laughs> lijkschouwer van West-Europa. Maurice, dit is Mariette, wijf Van Ikke, Waardin van dit schoon etablissement. Aangenaam, meneer van Nijvel. Wat kan ik voor u betekenen? Morris? De sherry, zo droog als je hem kunt vinden. Oh my god, Movalu, de trainer rijdt nog hier, niet te geloven. Gij zult uw ogen en uw oren niet geloven. Dit dorp is de max. De lucht is hier proper. De mensen vriendelijk. Nogal wat anders dan de stedelijke hel van Gent. Ik geef het toe, ik was ook eerst sceptisch. Ik dacht, een godverlaten klote dorp vol ramtebielen. Maar het heeft mij gepakt, Maurice. Hier zou een mens zijn pijn kunnen vergeten. Het is goed toeven in Rotterdam. Op de sleumerende massa moert Nadan. Gij cynische aap. Dat is de meer reden om uit ons pijp te komen. Wij lossen dat zaakje op, jong. Ik heb al een afspraak voor u geregeld met een dorpsarts. Zo'n piekelschirurgeen die niets liever doet dan schierelboring en een amputatie, zeker. Dat belooft. In de vissersstaminet aan het meer valmen Patrick en Schubert twee uh -huh, fijne meneren, zich aan een deugdoend vuurtje en aan het gezelschap van Rutte en Klaas. Bijna dronkeling. Dat was opnieuw geen kenraad. Nu nee, moet ik jou toch eens uitleggen wat je eer komt uitsteken om dat ze. De Patrick en ik, wij zijn wij professionele vissers, maar voor amateurs heeft het zwarte meer toch iets te ruwe zullen. Wel, ik ben een reporter uit de grote stad en ik onderzoek de vreemde verdwijningen en moorden hier in Rotterdam. Daar straks heeft meneer Ishmael Arrr. verteld over een beest dat hier in het meer zou waren. Dat is juist. Gebeer nee. Oh. De Scampi een jibi. Verklapt anders heel de surprise van onze receptie. Receptie? Ja, de Patrick en ik. Wij gaan wij trouwens. Hoor. Proficiat. En waar zijn de gelukkige bruiden in Ehm. Um... Als je... Ge... Stel stelt je gaat nog iemand nodig. Ga om een paar fiets te spelen? Uh, hier is mijn kaartje. Hè. De nischpaal was de eerste aan wie dat we ons geheim verteld hebben. We willen toeval dat hij in zijn functie als zeerkapitaan huwelijken mag inzegenen. En nog toevalliger dat hij ook trouwzalen verhuurt. Na nou, lang overleg hebben we dan gekozen voor een maritiem thema. In schakeringen van appelblauw zeegroen en turquoise. En toen dacht ik, let's talk food. En wat zegt er meer I love you dan een gigantische scampi? En wat wil nu het toeval? Dat er al honderden jaren legenden verteld worden over het meer van Rotterdam. Waar dan een zachtige zou rondzwemmen. Allee, dat wist een Ismaël ons toch te vertellen. Vingers gelijk heipalen. Negen uurgen over heel zijn lijf. Een indringende lukkere. Overal waar dat hij komt. En dus, tegen Patrick en ik, iedere maanloze nacht het mei op om te jagen op die nuskampie in een knusklaan boetje dat een Ismaël zo vriendelijk was om ons te verheuren. Zo romantisch. Jullie verloofdes hebben het echt wel getroffen. Met zo'n twee lieve mannen. Ik heb er geen gedacht van. Rudy? Het is duidelijk. Het is allemaal heel onduidelijk. Maar iets zegt me dat er een avontuur van kuifjesachtige proportie aan de horizon wacht. Wij moeten dat meer op. Uh, Klaas, ben je wel zeker? Ja, ik bedoel, dat water hier dat is echt verraderlijk. En je ziet niet de eerste zin die had de plittervaart oep, de zwarte rotsen. De zwarte rotsen? Zie je wel, wat heb ik u gezegd, Rudy? Kuifje. Bootsman? Ar? Verhuur mij uw schuit. Mm. Dat weet ik toch niet zin, hè? Schipper, mag ik overvaren? Ja of nee? Allee, verdomme. Het is goed. En moet ik dan een cent betalen? Ja of nee? Ja. Moet we het ook met bankcontact, Mastercard, Visa of Proton?